Waarom schiet je niet gewoon op de goal? Want Schöne durft op een of andere manier niet op de goal te schieten, terwijl hij daar de ruimte voor had. Volgens mij krijgt hij dat nu zelfs van Henny Spijkerman nog te horen. Ja, dat zijn van die zeldzame momenten. Babel gaat in de sandwich, schrijft Echter Moen uit Noorwegen, we hebben zijn naam nog niet genoemd, geeft uh, voordeel. Ja, dan kun je als Schöne zijnde met een fantastische traftechniek en weinig ruimte nodig hebbend uh, natuurlijk proberen op goal te schieten. Nou ja, dat is uh, niet gebeurd. Hij legt de bal terug, eigenlijk op een vervelende manier en dan kan Ajax er niks mee. Dat heeft Siem de Jong hem even verteld. We lopen tegen uh, negenen. U verwacht het uh, nieuws van negen uur. Dat hoort hier de rust van uh, dit uh, topduel in de Champions League tussen Ajax en Manchester City met een uh, tussenstand van 0-0. En ik kijk nog steeds naar beneden naar Yaya Touré. Die aan de zijkant ligt en veel pijn heeft. De schoen is uit. Er wordt nu ijs uh, gebracht. En ik denk dat het uh, einde verhaal is voor Yaya Touré. Als ik het uh, zo kan inschatten. Want werkelijk alle medische hulpkrachten die er maar mogelijk zijn bij uh, Manchester City. En dat zijn er aardig wat. Ik zie drie man eromheen staan. Zijn met hem uh, bezig. En nu uh, gaat er een man weg. En zie ik Mancini uh, kijken naar uh, zijn uh, comp compagnie. En uh, wat. Aanwijzingen geven hoe moet er nu worden gespeeld. De bal is over de zijlijn gegaan. Deli blind gooit op het hoofd van Sime de Jong. Sime de Jong komt hem dan weer terug. Dan komt hij weer op de Ajax-helft. wordt hij door Paulsen weggewerkt. Dit is even een wat slordige fase. De bal gaat over de zijlijn. Ja, ja, today. Uh, ja, die zit nog altijd. Dus uh, City is met 10. Het duurt lang. Daarom voordat Nasri de ingooi uh, neemt. Vervolgens uh, Milner gevonden. Die gaat erg makkelijk naar de grond. Het is geen overtreding van Sime de Jong. Tenminste niet als zodanig beoordeeld door Moen, de Noorse scheidsrechter. Vermeer kan dus een uh, doeltrap nemen. Heeft hij inmiddels gedaan en uh, gespeeld naar uh, Tobi Aldewereld. Aldewereld weer uh, terug naar uh, Vermeer. En Vermeer vervolgens weer naar Niklas Moisander. Zeker kijkt dat om zich heen. Zal ik gaan storen of niet? Nou ja, laat wat dat betreft Moisander heel maar even gaan. Gaat dan stoorden en dan gaat de bal terug naar Simeon. Simeon naar al de wereld. En dat klinkt gek, maar ze stonden even op gelijke hoogte. En nu gaat de bal de diepte in. Richting Deli Blind. Kan hij snel komen? Hij kan. Maar op het laatste moment komt Joe Hart uit zijn doel. En die pakt de bal nog net voordat Deli blind gevaarlijk kan worden. En uh, dat doet hij dus goed, deze Joe Hart. Die ook een uh, goed vervolg in huis heeft. Naar de linkerkant kan er uh, gelopen gaan worden door uh, uh, de heren uit, uh, city, van, uit Manchester. De City of Manchester. En kan uh, er gepaasd worden. Aguero gaat uh, tegen de vlakte. Maar niets aan de hand. Jajo Touré, als een oude man, komt weer het veld in. Maar dat ziet er toch niet echt lekker uit. Uh, zou Snel zijn richting opspelen. En proberen hem uit te spelen. Om te kijken hoe fit Jaja Touré is. Want hij loopt er alle belabberds bij. Nu in de buurt van, van, van Sim de Jong. Maar het balbezit is voor Ajax via Moisander. Moisander steekt even het middenveld in. Speelt de Jong aan. De Jong dan toch maar weer terug naar de linkerkant. Naar Blind Paulsen. Die, ja, nog maar eens even gezegd. Op het moment dat Ajax balbezit heeft, Speelt het eigenlijk met Paulsen als centrale verdediger. Zakt al de wereld wat naar de rechterkant. Moisander naar links. En gaan de backs diep staan. Zo ging dat tegen Dortmund lange tijd prima. En dat recept laat Frank de Boer nu ook los op deze wedstrijd. En dan moet er ruimte ontstaan bij de backs. Die ruimte is er nu wel bij Van Rijn. Speelt Sana aan, die tot nu toe zwaar en zwaar teleurstelt in de Champions League. Had in de wedstrijd tegen Dortmund bijvoorbeeld helemaal geen bijdrage. Nu inmiddels wel. Ja, en over Madrid zwijgen we helemaal maar. Dit is Sana weer aan de rechterkant. Komt wat naar binnen, zoekt de combinatie met Eriksen. Krijgt dan een tikje van Clichy. Gezien door Moen. Ajax kan het opschuiven. Vrij trap op de helft van me. Ja, je mag je afvragen, moet je hier niet eens een kaart voor geven, maar daar is de wedstrijd helemaal niet naar. Maar hij wordt inderdaad een beetje getript door uh, Clichy. De vrije trap snel genomen, iets te snel, want kan overgenomen worden door Aguero. De bal de diepte in, uh, uh, en dat is een aardige beweging van Aguero. Ja, 11 miljoen per jaar, ik zei het al. Hij gaat, uh, loopt door, maar krijgt de bal niet. Dat is uh, gelukkig voor Ajax en Ajax kan overnemen. Nu uh, kan het snel gaan met Schöne, maar Schöne houdt in, speelt de bal naar Eriksen. Eriksen kijkt, wie loopt er in de diepte? Alleen Babel uh, loopt vrij, dus moet het in in de breedte zou naar blind kunnen, maar de tussenpersoon die gevonden wordt is Mooijzander. Mooijzander, al de wereld. En zo staat alles weer eh, bij elkaar, in elkaar ge, ge, gekropen bijna. Maar gaat het eh, via de flanken nu via Sana. Sana met de cliché voor zich. Sana, beweging, vervolgens Van Rijn aanspelen, want die is meegeschoven in het schapslopgebied. Die bal richting de jong. Doorgelopen vanaf het middenveld. Vijf meter gebied gevonden. Voorzet vanaf de rechterkant. Maar dan moet hij eigenlijk hoger de lucht in dan dat hij kan. En ja, dan kan hij maar alleen maar schampen deze bal. En gaat hij over de achterlijn. En kan Joe Hart, de 25-jarige doelman van Manchester City en het nationale elftal, een doeltrap gaan nemen. Hij verdreef ooit Isaac Som uit die goal daar bij Manchester City. Maar moest even zo snel weer uh, plaatsmaken toen men uh, ja, progressie maakte en Shea Given binnenhaalde. Die heeft hij inmiddels verdrongen. En hij is dus de nationale keeper van Engeland. Heeft de bal over zomaar, ondanks zijn reputatie, ingeleverd bij Ajax. En uh, Joe Hart heeft ooit nog tegen FC Twente gespeeld. een van de weinige Manchester City-spelers. Die uh, tegen de Nederlandse ploeg hebben gespeeld. Het is balbezit voor Sana aan de rechterkant. Sana nog altijd uh, halverwege de helft van Manchester City in de voeten van Eriks. Goede beweging. Nou, haal eens uit. Hij haalt uit. nast. Dat is jammer. Ah, die aardig. Goede beweging. Mooie beweging zoals hij zijn staal vrij speelt. Bal voor de linker. Uithalen. En uh, met name de manier waarop hij uh, Barry uh, het bos in stuurt, was een, uh, een mooie. Even die voetbeweging naar links. Barry uh, het bos in. Schieten met links. In een, een divit, zou je bijna zeggen, in het golf. Zo'n klein gaatje. Dat uh, maakt het ietsje moeilijker. Bal net naast het doel van Joe Hart. Die uh, de bal alweer in het spel heeft gebracht. Ja, dit was uh, de klasse van Eriksen. Die die de laatste weken zo goed weet te verstoppen. Waardoor wij uh, wel eens wat twijfel krijgen over of Eriksen nou wel zo'n echte topper is. Maar als je dan deze beweging ziet, ja dat is smullen. Babel trouwens ook met een aardige bal vanaf de linkerkant. steekt hij hem met een curve richting de lopende Schöne. Bal is net iets te scherp, waardoor het geen gevaar voor Ajax oplevert. Wel weer eens even een oe-of-a-moment vanaf de tribune. Het is sfeervol in de arena na 21 minuten. Met name natuurlijk omdat het publiek ziet dat Ajax wel degelijk meepraat in deze wedstrijd. die zelfs door Manchester City is omschreven als de belangrijkste van het jaar. Zo belangrijk dat Manchester City is afgeweken van het eigen geloof. Normaal gesproken traint het niet op het veld van de tegenstander. Maar komt het pas laat in de avond aan. Nu heeft het gewoon getraind in de arena. En heeft het balbezit met Milner. Milner. Milner, goede bal naar de linkerkant. Uitkijken. Ja hoor, het zal toch niet zo zijn. Hè? De eerste kans is meteen raak. Het is Nasri die uh, scoort na een kwartwedstrijd Snelle uitbraak via Milner. Naar de helemaal vrijstaande aan de linkerkant. Dus zeg maar aan de kant van Van Rijn. Ik wil niets daarmee suggereren, maar hij loopt drie man naar één man toe en dan blijkt dat de nazi helemaal vrijstraat en Nasri scoort knap, dat zeker. Maar hij scoort wel voor Manchester City. De 1-0. Bal gaat naar de linkerkant. En met rechts krult hij hem langs Vermeer. Goeie actie van Milner. Maar waarom staat Nasri zo helemaal vrij? Vermeer kan er weinig aan doen. Het is 1-0 voor Manchester City. Nee, Vermeer treft geen blaam. Bal gaat in de verre hoek. Maar Nasri komt van de linkerkant. Maar Van Rijn liep bij Aguero. En de twee centrale verdedigers bekommerden zich eigenlijk allebei om Jaco. En, en er liep er nog één mee met Milder. Dus ja, Nasri dacht ik, leef hier toch in een, in een redelijke vrijheid. Ja, en deze voetballers, eenmaal vrijstaand, kunnen elkaar prima vinden. En weten dan ook met gemak af te ronden. Zo, dit is de deksel op de neus van Ajax na 23 minuten. Hoe dominant kan je zijn in de eigen arena? Nou heel. Maar levert het je wat op? Nee, geen moer. Je krijgt in de eerste het beste counter gelijk een doelpunt om je oren. Sami Nasri is de boosdoener. En hij zorgt ervoor dat dit stadion eventjes wat stiller wordt. Daar is uh, City overigens weer met Aguero. Aguero richting het schafsopgebied. Aguero nog altijd. Aguero gaat schieten. Blokjes van al de wereld. Corner voor City. In de 23ste minuut gaat Manchester City een corner nemen. Ik heb het idee dat ze zich niet eens echt inspannen in nee, deze match. Nee, matchen. maar Ajax moet ook uitkijken dat het niet dermate in zak en as gaat zitten. Want je ziet dat er nog eventjes uh, geslikt wordt door de spelers ook. Niet alleen... Uh, door de mensen in het stadion. En nu moet je dus uitkijken dat je niet overlopen wordt en dat je meteen de 2-0 uh, tegen krijgt. Uh, Hoekschop vanaf de linkerkant wordt uh, door Nazri met dat rechterbeen weer genomen. Op het hoofd van Babel en nu snel eraf komen en uh, de boel weer oppikken. De scherven bij elkaar rapen en dan proberen de gelijkmakers snel erin te tikken. Want dat verdient Ajax toch eigenlijk wel. Het is zeker niet te minderen in de eerste 23 minuten van de wedstrijd. Maar ja, het is wel uh, 1-0 voor Manchester City. En we ...zit voor City weer aan de linkerkant. Bal gaat de diepte in naar Dzeko. Dzeko heeft de bal met al de wereld bij zich... ...en kan de bal alleen nog maar teruggeven... ...en dan kan er gekeken worden of City... De bal weer voor het doel gaat slingeren. Nee, via company wordt er uh, verschoven naar de rechterkant van het veld. Is het Jaya Touré die weer helemaal hersteld is, die de bal breed geeft? En Ronald van der Geer, die zijn suiker en melk uh, nu in ontvangst gaat nemen. Bij een heerlijk kopje koffie. 10 graden, dak open. Heerlijke voetbalavond qua weer. Maar helaas vooralsnog niet voor Ajax. Ronald, heb je het al? Ja, je hebt het al. Ik moet even twee melk pakken en dan zijn we compleet. Zo, ja, we moeten, we moeten voor zorgen voor de inwendige mensen hier. Terecht, ja. volkomen terecht. Vermeer voor heeft jou de bal en speelt Ja, maar ik heb geen suiker en melk nodig. Oh. Uh, Dedy Blind heeft de bal gepaasd. Paulsen gaat zoeken. Ajax gaat zoeken naar de gelijkmaker. Want Ajax staat achter na een doelpunt van Samir Nasri. In de 22e minuut met 1-0 tegen Manchester City. Ja. Balbezit nog altijd. Wat is hij toch allemaal aan het doen? Hij wil de koffie in plaats van thee. Ja, ja logisch. denk ik. Ik ook? Ja en dit is ook water. Ik uh, kan het allemaal vertellen omdat er helemaal niks uh, gebeurt op het veld. Nu dan wel, omdat Schöne de bal heeft, speelt de bal naar Paulsen. Paulsen draait, draait nog een keer. En dan uh, gaat de bal via Eriksen naar Siem de Jong. Siem de Jong naar Deli Blind. Blind naar Ryan Babel. En Babel weer terug naar Siem de Jong. Nou, het lijkt erop dat Ajax weer het spelletje heeft opgepikt. Het vastzetten, het uh, druk naar voren geven via de middenvelders... en via de opkomende Deli Blind, die nu de bal weer teruggeeft op Palsen. En Palsen, hele mooie paas op Sana. Sana, het uh, is van Rijn, de rechtsachter die uh, mee op is gekomen. Speelt de bal naar uh, Lasse Schöne. ga ik er koffie drinken. En die uh, uh, Erikse uh, Schöne. En vervolgens gaat de bal in uh, de laatste lijn weer uh, bij Ajax... naar uh, Alderwereld niet te lang blijven hangen. Inderdaad, in dat rouwproces vasthouden aan de beginfase... Dat die wat Ajax zal moeten doen. Het heeft het een en ander gecreëerd. Het is jammer voor Ajax dat het uit een van die momenten niet een goal heeft gemaakt. De Jong nu 10 meter over de middenlijn. Speelt in de as van het veld. Schöne aan. Dat kan weer naar Van Rijn. Het gaat voorwaarts naar Sana. En vervolgens zou het naar Van Rijn moeten. Nee, Sana draait om zijn as. En ja, speelt dan toch uiteindelijk Van Rijn aan. Ik zei het toch? Ja, het is ook niet zo uh, rumoerig in het stadion. Dus Sana kan jou horen. Dat was duidelijk. Hij speelt de bal nu weer breed naar Zander En weer zo'n beetje alles en iedereen op de helft van Manchester City. Maar tempo ligt nogal laag bij. Uh, het is ook moeilijk om gaatjes te vinden in uh, de verdediging van de uh, man uit Manchester en ook nu lukt dat niet, want de bal gaat uh, eigenlijk heel simpel naar keeper Joe Hart. Ik zei het al, speelde tegen FC Twente in 2008 kregen toen twee, twee om de oren, maar dat was een uh, iets ander uh, uh, Manchester City. Voor de UEFA Cup was dat. Toen werd het 3-2 voor Manchester City in 2008 tegen FC Twente. En nu, in 2012, staat Joe Hart weer op het doel. De international van Manchester City tegen Ajax. Ziet dat de bal heel langzaam door, Yaya Toure, nee, door uh, Mika Richards uh, wordt opgepakt en gegooid wordt naar Company. Uit Euckel in uh, België. Daar is hij uh, geboren. Ik ben een fan van uh, Company. Die goal uh, door jou geschetst tegen Schotland. Prachtig Fantastische doepen. goal. Ja, deze man kan zo vreselijk goed voetballen en doet dat al jaren. Deed het bij Haasvouw, bij Anderlecht en is nu echt de grote man bij Manchester City. Leider ook van het elftal. Speelt Milder aan. Die krijgt afgelopen weekend rood. We weten ook van dat hij het komend weekend de clubkostuum kan toekijken. Terug weer naar company. En dan Joe Hart met een slechte bal. Die uiteindelijk nog aardig uitkomt ook bij Garrett Barry op de middellijn. Sterker nog, hij kan aan de wandel, Barry Speelt de bal naar de linkerkant. Daar komt Clichy over. Daar is uh, Nasri ook. Maar de bal gaat terug naar Aguero in het strassopgebied. Legt hem vervolgens vanaf de linkerkant voor. Pas op de penalty stip kan enige redding brengen. Al de wereld doet de rest. Maar die snel weer inleveren bij Leskut. Nou, het is wel grappig dat je dat zegt over Milner. Dat hij de eerstkomende wedstrijd mist. Want dan mist hij een, een half Nederlandse wedstrijd weer. Want dan... Dan uh, moeten ze tegen Swansea thuis, aanstaande zaterdag overigens. Uh, Ajax, voor diegenen die het gemist hebben, aanstaande zondag uh, uit tegen Feyenoord, de klassieker. Goed, dit is Manchester City op woensdagavond voor de Champions League. En dit is een uh, must-win situatie, maar dan moet je er minimaal twee gaan maken als Ajax zijnde. En daar ziet het volgens nog niet naar uit, want het staat 1-0 voor Manchester City als uh, de bal gekopt wordt... Uh, door Richards. En uh, Richards goed doorgelopen is. En nu wordt het heel gevaarlijk Oef. voor Ajax. Richards, hey, ja, ja, Touré. Richards schiet op meer En dat is een uh, goede actie. Maar eerst ging daar eigenlijk een heel raar misverstand aan vooraf. Tussen Touré en Richards. En misschien was dat wel net het moment uh, waardoor Ajax uh, uh, goed kwam. Nu maakt uh, Blind een overtreding. Krijgt daarvoor een gele kaart. Nou, dat vind ik wat overdreven. Want Zeko liep ook heel hard tegen Blind op. Maar uh, Blind krijgt wel de gele kaart van scheidsrechter de Meun. En uh, staat dus in zijn boekje. Maar die kans, dat was toch een uh, aardige kans voor uh, Manchester City. Ja, de bal ging de ruimte in en Richard liep erachteraan. En dacht volgens oh, Touré is er ook. Ja, dat is meer voorwaartse, want die zal het wel doen. En dat dacht Touré ook van Richards. Nou, en toen Richard uiteindelijk balbesteed had, was hij eigenlijk net weer twee stappen terug. Dat was echt de verrassing van het moment af. Dus daar komt Ajax goed weg. Overigens mogen wij niet onvermeld laten dat Vermeer natuurlijk die bal in een 1-1 situatie prima keert. is dit weer voor Manchester City met Company. En vervolgens wordt de bal opgehaald door Garrett Barry, een van de twee controleurs. Dus op het middenveld kijkt het om zich heen. Ziet twee Deens Ajax hier. De besluit terug te spelen naar Leskert. Hij in de breedte naar Company. Ja, de echte. Het echte moeten is er even af bij Manchester City. Dus speelt Company de bal maar weer terug naar Hart. Gaat Ajax nu wel jagen op de keeper via Christian Eriksen. Maar Hart raakt daar niet echt van nerveus. Hoewel hij trapt de bal in de voeten van Palsen. En dan kan Ajax weer gaan aanvallen. Schöne, Palsen, Palsen naar de Jong. De Jong, het is een beetje druk in de as van het veld. Dus speelt hij hem even terug naar Moisander, De aanvoerder van het Finse Nationale Helftal... Uh, speelt de bal nu goed in de voeten van Eriksen. Eriksen speelt hem door naar Blind. Blind in één keer de bal voor het doel uh, gegeven. Wordt uh, <coughs> half weggekopt en opgevangen door Ajax via Sim de Jong. geen vrije trap. Deel publiek heel graag. Uh, maar Schetter de Moen uh, trapt daar niet in. En dan is het Agüero die uh, weg is met Nasri. Nasri prachtig uh, balletje wilde ik zeggen. Maar het is te scherp. En Vermeer goed uit zijn doel kan de bal opvangen en meegeven aan Palsen. Palsen naar Schöne. Krijgt Palsen de bal weer terug. 32 jaar. Hij is de man die het elftal bij de hand moet nemen. Nou, ten draait even. Speelt de bal weer naar Schöne. Dan krijgt hij hem weer terug. En uh, Moijsander zou dan voorwaarts kunnen. Diepe bek is nu de blind aan de linkerkant. Blind op de middenlijn. Ja, ziet dan ook twee grote mensen voor zich staan. Kiest vervolgens voor Palsen. Die een aardige bal loslaat als hij op maat was geweest. Door de as van het veld op de lopende Sana. Die dan van rechts naar binnen komt. Het gat in dook. Maar Joe Hart staat natuurlijk ook op te letten. Was een goal uit. Had die bal snel te pakken. En heeft de Fransen linksachter cliché inmiddels weer aan het werk gezet. Kwam van Arsenal naar Manchester City om prijzen te winnen. Nou, het kampioenschap heeft hij binnen. Bij het spel overigens voor Jacob op zijn paas. Nu natuurlijk een rol van betekenis spelen in de Champions League. Want dat is wat de investeerders ook willen. Ja, kampioen worden is één. Dat was mooi na 44 jaar op die 13e mei 2012. Maar eh, stadgenoot City heeft ook de cup met de grote oren gewonnen. Dus willen zij dat ook. Ja, dan zullen ze toch een rol van betekenis moeten spelen. En dat doen ze op dit moment niet in deze pool. Waarin de Ajax, Dortmund en Real zitten. Een balletje van Schöne richting Babel. Babel wat moeite met de aanname. Kans is weg. Zeker als Richards gaat uitverdedigen. Maar die doet dat niet echt lekker. Speelt er wel over de zijlijn. Overigens vorig jaar ook Champions League. En voortijdig uitgeschakeld in de poolfase. Manchester City. 10 punten hadden ze toen. En dat was heel veel. Maar uh, toch uitgeschakeld. En nu uh, dus uh, ja, toch eigenlijk ook niet echt lekker bezig. Met uh, maar één puntje na twee wedstrijden. En daarom is dit een uh, uh, moet winnen wedstrijd voor de uh, ploeg uit Manchester. 31,5 minuut gespeeld. En uh, vooralsnog gaat het goed voor Manchester. En niet goed voor Amsterdam. Want Ajax staat 1-0 achter. Doelpunt te maken Nasri na 22 minuten spelen. Balbezit voor Ajax via Vermeer. En alles staat een beetje in de dekking. Moet Vermeer uitkijken. Speelt de bal naar de wereld neemt geen risico. Speelt hem terug op Vermeer. Vermeer naar de linkerkant. Maar het staat een beetje stil bij Ajax op het middenveld. Nu kan de bal wel in de voeten van de Jong komen. De Jong gaat eens lopen met die bal. En zoeken ze een goede opening aan de rechterkant bijvoorbeeld. Daar ja, inderdaad. Bal naar de rechterkant. En dat is een goede op van Rijn. Van Rijn met de voorzet. Nee, haalt de bal even in. En schiet dan op doel, maar over het doel heen. Geen slechte actie van Ricardo van Rijn. Dat uh, mocht ook wel eens. Want uh, vooralsnog heeft hij inderdaad in de Champions League zeker geen beste wedstrijden gespeeld. En vind ik ook dat het eerste doelpunt van Manchester City, uh, als dat gemaakt wordt door je directe tegenstander, dan mag je jezelf ook wel uh, wat verwijten maken. Dit was aardig gedaan. Ajax weer richting het Manchester City doel, maar nog niet doelvaardig genoeg. En dus nog altijd ene lachter. Nee, het is een, uh, een actie die hij eigenlijk los zoals Gregory van der Wiel dat ook wel vaak deed ja. als rechtsback van Ajax. Wat dat betreft lijken die twee toch wel heel erg op elkaar. Het is uiteindelijk voor de wolk komen. Uh, kappen en de bal weer voor je rechterbeen krijgen. En uh, vervolgens dus op, uh, op goal schieten. Wat is dit voor uh, Babel nu? Schöne. Oh, iets te risicovol. Tegen haak weer op. Bal dus ingeleverd. En nu probeert Ajax heel snel de bal te veroveren. Maar speelt uh, Manchester City de bal op hoog tempo rond. Net zolang tot het in de vrije ruimte terecht is gekomen. Lescott en Company bezetten die vrije ruimte. Spelen elkaar nu als een soort pesterijtje hard de bal toe. Daar heb je toch geen tijd voor in zo'n belangrijke wedstrijd. Barry uiteindelijk met de bal voorwaarts. Diggo met de aanname. Maar terwijl hij de bal aanneemt gaat hij onderuit. En dat betekent weer balverlies. Ajax neemt het balbezit over via Kenneth Vermeer. Mooi stander en Palsen. Nou Palsen kan wel even lopen voordat hij een tegenstander tegenkomt. Speelt de bal naar de linkerkant. Daar is Deli blind. Ja er moet door Ajax meer naar de rechterkant worden gekeken. Omdat daar ruimte is. Ook nu weer. Van Rijn staat helemaal vrij. Maar hij durft het niet aan te zien de Jong. En dat komt omdat Nasri die daar aan die linkerkant loopt bij uh, aanval Ajax altijd naar binnen trekt. En dan is er dus ruimte voor met name Ricardo Verreijn om op te komen. En daar moet Ajax meer ge gebruik van uh, maken. Nu is het Richards die de bal over de zijlijn uh, trapt en mag Ajax gaan gooien. En zie ik Mancini? Aan de zijkant. En ik zie ook uh, een zeer uh, uh, ja, hoe je het noemen gefrustreerde Balotelli. Die uh, even van de bank ging staan en meteen weer ging zitten. Ja, maar die is altijd gefrustreerd hoor. Ik bedoel, als er uh, een plooi in het kussentje in de bus zit, dan is die al boos. Dus wat dat betreft moeten we die maar niet te serieus nemen als hij niet op het voetbalveld staat. Balbezit voor uh, Alderwereld. Het kan naar uh, de rechterkant. Daar is uh, Van Rijn. Wordt heel even opgejaagd door Nasri. Kies dan maar weer de weg terug naar uh, Kenneth Vermeer. En vervolgens Moisander ook weer naar Kenneth Vermeer. Omdat in dit geval Manchester City nu besloten heeft... echt met drie man de achterhoede van Ajax vast te zetten. Kijken of de Amsterdammers zich daar onderuit kunnen spelen. Blind met de bal naar Mooijzander. Moisander kan nu naar die rechterkant. Daar is Nasri nu wel in de buurt. Maar Van is net iets atenter. Van kan nu Sanaa wegsturen aan die rechterkant. Clichy steekt over. Sanaa moet dan nu met een aardige individuele actie komen. Kiest voor Scheune terug. Scheune met een versnelling. Lasse Scheune. Combinatie Eriksen mislukt. Balbezit ja. voor Jaja Touré en voor Manchester het was zo jammer, want Siem de Jong stond met de armen omhoog. Stond helemaal vrij te vragen om de bal en kreeg hem niet. Het werd uh, in de melee uh, geplaatst, de bal, door uh, Schöne. Dat was jammer, want uh, er lagen meer mogelijkheden bij de Jong dan uh, bij Eriksen in dit geval. Maar goed, balbezit dus uh, voor Manchester City met compagnie. Compagnie kijkt en zoekt en ziet. Uh, mannetje naast zich staan. Clichy speelt weer terug naar Compagnie. Ja, dat zit uh, wel goed daar. Maar in de diepte uh, wordt er nog niet echt uh, gevonden. Nu dan misschien Milner. Ja, perfect gevonden. Speelt de bal meteen naar Zeko. Terug naar Milner. En dan Milner weer naar Nasri. Jongens, neem daar toch op. Nasri heeft daar de bal en probeert ervoor te geven. Nu lukt het niet. Maar hij heeft daar toch wel erg veel ruimte in het strafschopgebied. Notabene van Ajax. Balbezit voor nog altijd voor Nasri. Nasri draait, kapt met Van Rijn in zijn buurt. Nou, vervolgens gaat de bal een etage terug. Leskut, Clichy, ze spelen allemaal terug naar Campanie. Daar is Milner. Milner met een steekbal richting Zego Ratzafs op gebied. Neemt de Bosnier wel aan, maar staat hij buitenspel. En dus heeft Vermeerde tijd om een, om een vrije trap te nemen. We gaan richting de rust. Nog een minuutje of negen. Heel teleurgesteld kun je niet zijn over het spel van Ajax. Hoewel het tot de goal in de 22e minuut van Nasri toch een stuk dominanter was... dan dat het is na de goal van, van Nasri. Wat dat betreft is Ajax ook wel geschrokken. En is de opstelling van Manchester City ook wel wat veranderd? Want uh, na de goal van Nasri heeft de proef van Mancini besloten om puur in reactie te spelen. Dus laat Ayers maar spartelen. Laat Ayers maar komen tot een bepaald punt. En op het moment dat Ayers balverlies leidt, ja, dan moet het oppassen. Want dan is Manchester City dodelijk. Tenminste, dat kan het zijn. Zo ontstond eigenlijk ook de goal van uh, Nasri. Ayers heeft met uh, palzen weer balbezit en de ruimte gewoon te getrouw aan de rechterkant voor Van Rijn. Van Rijn heeft de bal op de punt van strafzopgebied. Geeft hem aan uh, Schöne. Schöne draait en probeert. Ja, daar, bij Company kom je er toch niet langs. Dat heeft weinig nut om een bal uh, hoog te geven richting uh, zeg maar de penalty stip. Waar Company uh, zijn territorium heeft en waar uh, Eriksen dan bereikt moet worden. Maar dat heeft weinig nut. Je zult toch via de grond, via de, de, de as van het veld, zeg maar, moet je uh, meer proberen om Eriksen uh, te bereiken. Nu is het blind die de bal heeft en hem terugspeelt op Mooisander. Mooijsander, Mooijsander uh, trekt naar binnen en dan moet er weer naar de rechterkant worden gezocht. Want daar is de ruimte. Constant. Weer. Nou, nu is hij dan wel dichtgelopen door Nazri. Omdat de bal een tijdje aan die linkerkant is. En nu dus kan de bal via Schöne naar de andere kant. Naar de linkerkant van Ajax uh, met uh, Blind. Blind met uh, de Jong. De Jong zoekend. Wie loopt er naar binnen? Het is Eriksen die hem heeft. Eriksen uh, draait naar Babel. Babel probeert zich vrij te lopen terug naar de Jong. De Jong zoekt, krijgt de vrije trap mee. Omdat hij even onderuit getikt wordt. Met de dader is Milner. trap komt er nu halverwege de helft van Manchester City. Eriksen staat daarachter. Hij moet eigenlijk met het, het loopwerk zorgen dat er op, op het middenveld een, een mannetje meer komt. En vervolgens dat gat dat hij achterlaat. Moet met enige regelmaat opgevuld worden door de andere middenvelders van Ajax. Schöne, eh, de Jong bijvoorbeeld moeten dat doen. Die vrije trap wordt kort genomen. Erikste de Jong. Vervolgens gaat het naar Schöne aan de linkerkant. Die dan een balletje loslaat. Ja, met een curve. In de hoop dat de stuit Joe Hart nog een beetje zal verrassen. Maar de stuit verrast Joe Hart niet. Dus is het eigenlijk een beetje een zinloze poging van Lasse Schöne. Makkelijk vangballetje voor de keeper van Manchester City. En dan gaat de kampioen van Engeland er maar weer uit. Ja, op dit moment de nummer drie van Engeland. Vier punten achter Chelsea. Heeft eigenlijk een beetje dezelfde ziekte City in de competitie als Ajax. Speelt te veel gelijk. City deed dat drie keer. Ajax natuurlijk inmiddels al vijf keer. Waardoor de achterstand op FC Twente dat zelf ook nog punten verliest. Inmiddels is opgelopen tot vijf punten. Joe Hart met een lange bal richting Diego. Nu goed verdedigd overigens door Ricardo van Rijn bal terug aan de voeten van Kenneth Vermeer. Vijf overtredingen in totaal. Met andere woorden een uh, sportieve wedstrijd. En een van die overtredingen was goed voor Geel. De enige gele kaart tot nu toe voor Deli Blind. Het balbezit voor Moisander. speelt hem naar diezelfde Deli Blind. In de voeten stikt meteen door naar Babel. Goed gedaan, terug naar Blind. Maar Blind laat de bal van de voet springen. Blijft eigenlijk toch in balbezit via Schöne. Schöne, Babel, Babel, Palsen. En in de diepte gaat nu de Jong. Wordt uh, gezocht, maar wordt niet gevonden helaas. Voor Ajax. En dan uh, kan uh, Manchester City eruit komen. Moet uh, uitgekeken worden voor Aguero. Dat wordt goed gedaan. Door Moisander. En zo komt Ajax er goed uit. Met uh, Schöne en Babel. Open doekje. Maar ja, het levert uh, geen kans op. Want als ik kijk naar het aantal schoten op doel. 0, -0. En dan heb je toch zoveel overwicht gehad in de eerste nou zeg maar, 35, 40 minuten van deze wedstrijd. En dan één kans aan de andere kant, is het raak. Maar Ajax met dat overwicht, te weinig kansen, te weinig mogelijkheden. Een paar schoten richting het doel, maar niet op het doel. Twee keer ernaast. Misschien dat deze aanval iets gaat opleveren. Want er is ruimte voor Eriks, die maakt wat stapjes voorwaarts. En verslikt zich dan in zijn eigen beweging. En legt de bal vervolgens ook nog heel slordig richting Van Rijn. Ja, dat is dan toch. Wat, ja, hij verkeert niet in bloedvorm. We hebben net een prachtige beweging van hem gezien. Maar een man die uh, uh, zo ontzettend balvast is en zo ontzettend veel talent heeft. En de Europese top kan aantippen, die moet in zo'n geval. Iets uit deze situatie en met name de grote vrijheid die hij geniet kunnen maken. Hij verslikt zich in zijn eerste beweging en is dan zo geschrokken dat hij de bal niet eens bij Van Rijn krijgt. Overigens heeft City de bal ook weer razendsnel ingeleverd bij Ajax. Dus kan Eriksen zijn fout goed maken. Bezorgt hem nu bij Sana. Sana terug naar Eriksen. Komt nu vanaf de rechterkant, zoekt de combinatie met Babel. Blijft bij zoeken, want hij wordt niet gevonden. Maar City is ook nog nonchalant hoor. Nasri en Jaya Touré. schot over de goal van Lasse Schöne. Nou in elk geval weer richting de goal. Dat is uh, prijzenswaardig na 41 minuten. Maar je hebt gelijk, uitgespeelde kansen hebben we eigenlijk nog niet gezien. Wat dat betreft is een, het slot van Eriksen denk ik nog het meest noemenswaardige moment van Ajax in de eerste 45. Ja, en dan kijken we naar de mogelijke invallers. Je hebt geen echt lekkere, hè, zoals je met Buleki nog had, een en zeg maar een, een, een van hooidonkachtig iemand, een grote ja, maar die, die, die, die maakt ook niets klaar tegen nee, deze hoor. centrale verdedigers. Nee maar goed, dan heb je in ieder geval nog een beetje, nu zijn het wel kleine jongetjes allemaal. Hè? Ja. Met Sana en uh, toch ook uh, Eriksen en alleen Babel heeft nog wat meer body. Uh, maar ook met uh, Boerrichter die dus uh, vandaag uh, aan, op de bank begint. Uh, ja, Eno is er weer bij op de bank. Uh, de Cameroenees is vijf maanden eruit geweest. Is er gelukkig weer bij. Heeft al bij het uh, tweede van Ajax, uh, bij Jong Ajax gespeeld. Uh, maar goed. Dat, dat is uh, dat regel ook niet achteraan, hè? Nee. Nee, dat... Uh... Nee, daar moet je niet van hebben. Nu gaat al de wereld de bal in de diepte spelen. Dat is een hele goede paas op Deli Blind. Blind, maar uh, wordt afgetroefd door uh, Mika Richards. Hier rechtsachter dan vervolgens claimt dat hij mag ingooien. Maar Blind is net iets slimmer geweest. Hij heeft die bal nog even aangeraakt. En tegen de gele stappers van Richards aangespeeld. Waardoor hij mag ingooien. Heeft hij inmiddels gedaan. De Jong verplaatst het spel. Dat is wel knap. In één lijn. Naar de rechterkant. Naar Van Rijn. Van Rijn vervolgens naar Schöne. Ja, baltempo gaat omhoog. Maar dan gaat Sana ook twijfelen. En is het weer inleveren geblaafse. Leskert verdedigt uit. Ja, dat gaat toch ook gepaard met de nodige onzorgvuldigheid hoor. Wat dat betreft heeft Ajax de bal snel weer terug. Nu via Babel aan de linkerkant. Ja, nu moet er eens een kans gecreëerd worden. Maar is de bal niet goed. Komt wel bij Paulsen terecht. En die speelt hem naar De Jong. De Jong probeert hem in te spelen bij Eriksen. Maar Eriksen wordt goed verdedigd door Company, Maar die is uh, zelfs slordig. En levert de bal zomaar in. Is dus Het balbezit dus voor Ajax via Babel. Babel trekt naar binnen. Babel nog altijd. Schiet is van ver. Ja, geen echt schot. Joe Hart heeft er in ieder geval een beetje moeite mee. En het is een bal tussen de palen. Het is het eerste schot uh, waar Joe Hart echt uh, moeite mee heeft. We hebben nog een uh, schotje gezien. Maar ja, dat was een halve voorzet van uh, Schöne. Maar dit was een echt schot richting het doel uh, van Joe Hart. Het schot was van Ryan Babel. Maar het staat nog altijd 1-0 voor City. En nog 2,5 minuten tot aan uh, de rust. Bal zit voor Clichy, Leskut En dan zal Company de volgende zijn. Nee, er komt even die controleurs uitzakken: dat is uh, Barry. Barry wacht even op Schöne. Speelt vervolgens Company aan in de rechtervrije ruimte. Houdt weer even in, Company. Ja, die loopt ook niet heel erg veel. Over veel lopen gesproken. Ik zag in een van een staartje dat Erikse tegen Real Madrid 26 kilometer had gelopen. Ja, en dat in anderhalf uur. Dat nou, dan uh, zou hij toch eens aan de marathon moeten dat, gaan denken. Dat maar uh, dat, dat lijkt mij wat veel. 26 kilometer nee, in anderhalf uur. Maar het was een, een officieel staartje van de UEFA. En uh, zonder doping heb ik begrepen. Dus wat dat betreft, uh, nou, prijzenswaardig. Uh, bal gaat terug naar Palsen. Nee, ik geloof het ook niet hoor, eerlijk gezegd. Uh, lange bal van Vermeer. Komt terecht op het hoofd van Leskut. Vervolgens Palsen. Goh, wat is het rommelig zeg. Uh, Nasri, uh, wie, oh wie. Nou, mooi zander. namens Ajax. Speelt en dat gaat wel met enige rustige paard Plinta. Dan loop je dus 18 kilometer per uur hard... En uh, in een wedstrijd, in een voetbalwedstrijd waarbij je dus heel vaak stilstaat, onmogelijk. Dat uh, staatje, dat uh, ziet er leuk uit, maar uh, 26 nee. kilometer... Uh, strappen het? Uh, dat uh, okay. is onmogelijk. Dan moet hij inderdaad meteen uh, overstappen naar de marathon. Want dan uh, is hij een, uh, een geweldenaar op, uh, op dat gebied. En Olympisch kampioen binnenkort. Ryan Babel speelt de bal. Niet goed, maar Ajax blijft in bal bezitten. Dit is wel een goede bal, hele goede bal van de Jong op Van Rijn. Van Rijn met de voorzet en daar is hij! Jawel! Mooi doelpunt, opgezet door de Jong, afgemaakt door de Jong. Of de voorzet van Van Rijn zo bedoeld was, maakt me niet uit. Maar vlak voor rust maakt Ajax gelijk. Prachtig doelpunt van Siem de Jong. Ja, de Arena ontploft en uh, terecht. Want het is niet alleen een gol van Ajax die voor de nodige opluchting zorgt. Maar hij is ook van enige schoonheid. Van Rijn dus met de voorzet. En ja rond de penalty stip één keer hard op de pantoffel genomen. Rechterbeen, rechterhoek. En Joe Hart heeft wel iets voorbij horen komen. Maar hij heeft echt niet de tijd om uh, te reageren. Dit is uh, zoals de boer Ajax wil zien voetballen. Prachtig doelpunt. Hij geniet wel enige vrijheid. Er gaat dekkend wel iets mis bij Manchester City. Want Barry had natuurlijk uh, met, uh, ja, met de neus richting de Jong moeten staan. Centrale verdedigers. En dat is misschien wat je wel wil bewerkstelligen. Toch ook in enige vertwijfeling staan daar ook bij. Nou, dan dan uh, opslag van rust. Mooi moment. Komt Ajax dus op één. Ja, want uh, we zitten nu in de extra speeltijd. Die één minuut uh, zal tellen. Ik kijk even. Zego, die geeft een, uh, uh, nou ik wil niet zeggen een elleboog, maar hij raakt in ieder geval Tobi al de wereld. En ik ben benieuwd naar de herhaling. Want de moon heeft het niet gezien. De bal is over de zijlijn gegaan. En Manchester City mag gooien. Kijk, we hebben weer een wedstrijd. Het is natuurlijk volkomen verdiend. Omdat Ajax heel erg goed in de wedstrijd zat. Niet al te veel kansen kon creëren. Maar dat kan ik nou ook niet echt zeggen van Manchester City. Nu dan misschien als er uitstekend getekend werk wordt gedaan door Ryan Babel. Die de bal via Jaya Touré over de achterlijn speelt. Of was het Richards? Het was Richards die de bal het laatst raakte. In ieder geval een doeltrap voor Ajax snel genomen, zit voor Paulsen. Voor hem waarschijnlijk een van de laatste aanvallen van de eerste helft. De scheidsrechter heeft net al even op zijn horloge gekeken. De extra tijd loopt inmiddels al. Ajax zal niet meer willen aanzetten. Tenminste, dat kan ik mij zo voorstellen. Maar zonder schade de rust willen halen. Ja, dat is gelukt. De scheidsrechter Moen fluit voor... Het einde van de eerste 45 minuten. Ajax heeft heel veel balbezit gehad. Het verwijt was, er wordt zo weinig gecreëerd. Maar uiteindelijk nadat Nasri in de 22e minuut 1-0 voor City had gemaakt... was de gelijkmaker daar op slag van rust toch? voorzet van Rijn, afgemaakt door Sien 1-1, daar gaan we mee rusten in de Arena. Winter in Oostenrijk. Het moment om samen te zijn met familie of vrienden. Om rust te vinden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 Kijk op austria.info. Dit is Radio 1. Het is twee minuten over half tien na het wijl met het NOS-journaal. De stad Groningen heeft bijna een nieuw college. Er is een conceptakkoord gesloten voor een coalitie van PVDA, VVD, D66, SP en CDA. Als de fractieleden er morgen mee instemmen, wordt de inhoud bekendgemaakt... en wordt vrijdag duidelijk wie de kandidaat-wethouders zijn. Vorige maand stapten drie van de vijf Groningse wethouders op... na onenigheid over de aanleg van een peperdure tramlijn. In het conceptakkoord is volgens VVD-fractieleider van Keulen afgesproken... dat die tramlijn er niet komt.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 Ik doe een stap terug uit liefde voor Italië, zegt de 76-jarige Berlusconi. Dat hij zich nu terugtrekt komt niet als een verrassing. Begin deze maand zei hij al dat hij overwoog te stoppen om een nieuwe generatie politici een kans te geven. Zijn partij, Volk van de Vrijheid, kiest op 16 december een opvolger.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 Goedenavond, u bent weer terug bij langs de Lijn Halverwege. De wedstrijd Ajax tegen Manchester City. Tussenstand 1-1. Doelpunten gemaakt door Nassi en zojuist op slag van rust. Maakte Siem de Jong gelijk voor Ajax. Een terechte tussenstand. Maar er wordt nog veel meer gevoetbald. We gaan naar het matchcenter op de redactie. Roger Niemeijer. Acht wedstrijden natuurlijk in totaal. Waarbij met name die van Dortmund en Real Madrid belangrijk is. Het is daar 1-1 bij de rust. 37 e minuut. Een hard schot binnen het strafschopgebied van Robert Lewandowski. De Duitsers op een 1-0 voorsprong. Maar daar konden ze niet lang van genieten. Want Ronaldo, wie anders voor Real Madrid. Eigenlijk een minuut later al. Mooie lange bal van achteruit. Hij krijgt hem links in het strafschopgebied. Kijkt een keer naar de doelman. En ineens eigenlijk uit de lucht gepakt. En achter de doelman van Dortmund achter Roman Weidenfeller. Het was een wedstrijd die wat traag op gang kwam... die al eens eerder werd gespeeld een jaar of tien geleden... toen in de groepsfase, de tweede groepsfase van de Champions League... toen ging Real Madrid door en er zijn zelfs nog spelers... Nee. zoals die Weidenfeller en ook Keel en ook Casillas... de doelman van Real, die er toen al bij waren. Ronaldo scoorde trouwens ook, maar dat was die andere Ronaldo... voor Madrid in de eerste wedstrijd. Madrid zou doorgaan. Pakken we het even op van bovenaan. De uitslagen tot nu toe, de tussenstand. Dynamo Zagreb, Paris Saint-Germain is 2-0. Met onder meer één doelpunt van Zlatan Ibrahimovic. Hij maakte de eerste voor de ploeg van Gregory van der Wiel die op de bank zit. Porto, Kiev daar de meeste doelpunten. Het is daar 2-1 voor de Portugese. Arsenal Schalke niet zoveel van gezien. Is geen spektakelstuk als je het mij vraagt. En in diezelfde groep B. Montpellier tegen Olympiakos Pireus Daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Vanavond al eerder gespeeld Zenit Sint-Petersburg tegen de ploeg van Bram Nuitink en trainer John van der Brom anderlecht in groep C. Dat was 1-0. En dat is ook de einduitslag, zoals u zult begrijpen. De uitslag. En Malaga Milan had op slag van rust 1-0 voor de Spanjaarden kunnen worden. De nummer 3 uit de Primera Division. Maar Joaquin miste een strafschop op de bovenkant van de lat en vervolgens geen succes. Dan kom je dus in die groep D van Ajax. Waar het 1-1 is bij zowel Ajax als bij Dortmund, Real Madrid. De Duitsers kwamen dus op voorsprong. Dat zag er heel slecht uit op dat moment voor Ajax. Want dan leek het verschil met de Amsterdammers en ook met City groter worden. De situatie is dus wat gunstiger geworden naar die gelijkmaker van Cristiano Ronaldo. Inside and out and love strange comes to You know I've been Simple Minds, don't you forget about me, 1985 alweer, heel lang geleden. Um, Zometeen gaan we natuurlijk verder met de tweede helft van Ajax Manchester City, tussenstand 1-1. De tweede helft begint al voor een paar minuten, we hebben nog even tijd voor wat ander voetbalnieuws. Gisteren kregen namelijk twee Nederlandse trainers hun ontslag, John Kazen bij NAC en Ron Jans bij Standaard Luik. Uh, dat ontslag kwam niet helemaal onverwacht, het uh, ontslag van Jans bij Standaard gisteren. Toch had hij nog geen tijd gehad om afscheid te nemen. En dus ging Jans vandaag nog even langs bij de club. Verslaggever Marten Vriesema sprak met hem. Ron, uh, eerst met de voorzitter gesproken nog en uh, daarna naar de spelersgroep uh, afscheid genomen. Uh, ja, hoe, hoe moeilijk was het? Nou ja, je bereid je daar natuurlijk op, uh, op voor, maar... Uh... Ja, met de voorzitter was het niet zo moeilijk. Er zijn uh, afspraken gemaakt met uh, Kees Ploegsma Senior over uh, de afhandeling. Dat uh, is op papier gezet en dat heb ik doorgelezen en uh, uh, dat heb ik ondertekend. Dus dat, uh, dat is klaar. Uh, in de kleedkamer was wel heel wat uh, moeilijker. Ik heb uh, voor de groep, uh, de groep toegesproken iedereen, uh, en iedereen uh, individueel. Daarna heeft uh, de aanvoerder het woord nog genomen. Het is niet leuk als je uh, afscheid uh, moet nemen. Het was een prachtig moment en de spelers hebben echt op een geweldige manier hun waardering laten zien. Dus dat, dat was wel wat, wat moeilijker. Omdat, ja, ik ben ook maar een nuchtere Nederlander en dan wordt het wat emotioneler. Maar, maar het was heel mooi. Dus daaruit blijkt dat de relatie met die spelersgroep, die was gewoon prima. Ja, maar ik, ik, ik, ik, ik sta hier ook absoluut eh, wel, wel. Ik vind dat gewoon hartstikke jammer. Maar ook eh, niet meer. Want ik heb echt eh, met de spelers en met de staf eh, hier eh, ja, enorm fijn gewerkt. Ik, eh, ik vind ook niet dat ik heb gefaald. Alleen, eh, ja, je, je hebt gewoon, en daar ben je als trainer afhankelijk van, je hebt te weinig punten. En dat, daar, eh, dat heb ik al gezegd. Eh, ja, daar word je op afgerekend. En ja, zo hoort het eigenlijk ook. Alleen misschien hoort het soms ook wel om uh, meer tijd te hebben. En, uh, ja, het, uh, het, is, uh, het is niet gegeven. Ik heb tegen de jongens ook gezegd, vandaag en morgen is veel belangrijker. en uh, Zorg ervoor dat je, dat je vrijdag uh, wint. En, uh, nou ja, dat, was, uh, dat was het advies. Ja. Kan jouw carrière dit hebben, uh, zo'n zo, zo knikje? Um, daar lig ik absoluut uh, niet uh, wakker van. Um, ik uh, vind dat ik uh, mijn eigen leven voor het grootste gedeelte zelf bepaal. En um, nou, Of het een knikje is, weet ik niet. Ik zie het zelf als een verrijking. Uh, maar het voelt natuurlijk ook wel als een, als een, als een, als een teleurstelling. Want uh, ja, als je op 22 oktober uh, moet afhaken, dan is dat uh, te vroeg. Um, in Breda zoeken ze een trainer. Ja, nou, Ik wist wel dat je dat uh, zou zeggen. Uh, laat Breda uh, maar zoeken. Uh, um, en, uh, op het moment uh, ben ik eigenlijk uh, bezig met wat hier nu is gebeurd. En, uh, het is aan Nak om een uh, nieuwe trainer uh, te zoeken. En uh, niet aan jou of aan mij. Maar zeg je daarmee, uh, mochten ze bellen, dat heeft geen zin. Want ik wil, ik wil dit eerst rustig verwerken en, en nu even, even niet. Uh, volgens mij uh, wil ik deze vraag ontwijken. Uh, uh, zoeken trainer ik ben hier ik ben, ik ben hiermee bezig ik ben absoluut niet bezig nu met een, uh, met een nieuwe club uh, ik heb uh, eigenlijk van het zomer ook geen vakantie gehad omdat uh, ja, toen ging dit rollen en uh, verhuizen voorbereiden al heel, uh, heel vroeg begonnen dus uh, ik, ik denk dat je altijd eerst een, uh, iets een plekje moet geven en uh, dan moet je uh, je richten op uh, iets anders want dan, uh, dan ben je weer helemaal vrij in je hoofd en op het moment uh, uh, is dit de situatie en uh, ik moet maar eens even kijken wat we daarmee gaan doen My head, what more can I say? It's Een stukje Sabine Stark, backseat driver. Een nieuwe single van die Nederlandse zangeres. Maar nu weer terug naar de Amsterdam Arena. Naar Rollo van der Geer en Andy Houtkamp. De tweede helft van Ajax Manchester City. Het staat 1-1. Maar het was even een hachelijk moment voor het doel van Ajax. In de eerste 24 seconden van de tweede helft. Uh, geen wissels. Als ik het uh, goed heb gezien, en dat heb ik goed gezien, want alle 22 staan nog op het veld. Ook scheidsrechter en alles uh, dezelfde. 1-1 de stand. Maar het was even uitkijken geblazen, omdat uh, Manchester City meteen orde op zaken wilde stellen in het begin van de tweede helft. En een mogelijkheid kreeg, maar gelukkig voor Ajax niet benutten. 1-1 de stand. Een uh, minuutje gespeeld in de tweede helft. Ajax dus dat heerlijke doelpunt van uh, Sien de Jong. Vlak voor rust, dat zo heel belangrijk was, Ronald. En Deli Blind gaat nu in uh, die tweede helft... waarin het uh, dus voor beide ploegen erop of eronder is. Want wat heb je aan een punt? Bij de binnen drie punten uh, ze gaat ingooien. Dat was Deli Blind. Inmiddels zijn we al wat uh, schijven verder. Bij Sana bijvoorbeeld aan de rechterkant draait weg bij de middenlijn van Nasri. Speelt vervolgens Van Rijn aan. Volgende vrije man is uh, Palsen, staat tussen drie man in. Maar is dan wel bal vast genoeg om die bal nog uitzicht bij Van Rijn te krijgen? Nou, kort balletje op Vermeer. Moet de strass op gebied uit en roeit hem vervolgens maar... Richting de helft van Manchester City, waar Babel naar binnenkomt... maar waar uiteindelijk Richards attenter is twee keer, want hij uh, troeft ook blind af. Ja, nu uh, is het een beetje heen en weer uh, rammen van de bal. En is er uh, buitenspel geconstateerd van Zeko. Overigens, uh, als je toch over het over Zeko hebt, dan moet ik altijd aan Wolfsburg denken. En waarom aan Wolfsburg? Wolfsburg staat in uh, Duitsland op dit moment onderaan. En Zeko speelde voor Manchester City bij Wolfsburg... en werd daar bene kampioen van Duitsland mee... En dat is maar drie jaar geleden en dat is toch ongelooflijk. En nu bij Manchester City voor heel veel geld. Maar toch, het is Eriksen die nu balbezit heeft. En Eriksen wil te veel, raakt de bal kwijt aan Nasri. Nasri richting Tzeko. Zeko, grote, sterke Bosnier die de bal heeft gespeeld. En dan heeft Aguero de bal en moet Ajax uitkijken. Bal komt naar de eerste paal, wordt weggekopt door Van Rijn. Ja, Tzeko kwam naar die eerste paal, die omschreven Bosnier dus. Die uh, overigens uh, veel te veel naar eigen smaak door uh, City als super sub wordt gebruikt. Hij is geen super sub. Verwijst dan weer naar de door Andy geschetste tijd in Wolfsburg. En zegt daar speelde ik altijd, daar scoorde ik altijd. En naar volle tevredenheid. Dus uh, kom op, Mancini. Geeft mij altijd een basisplaats. Ajax heeft de bal inmiddels veroverd. En wordt nu ja, wordt aan de linkerkant Babel weggestuurd door Eriksen. Dat leek mij wat te opportunistisch. Dat is het ook, want Babel is snel, maar niet zo snel. Richards was eerder bij de bal. En City heeft de bal via diezelfde Richards. Die overigens terug is op het veld waar hij in 2006 een debuut maakte voor het Engels elftal. Spelen tegen Nederland. Hij is nog altijd de jongst debuterende international ooit. Dat deed hij dus in uh, 2006. Toen was hij uh, 16 jaar en uh, een heel klein beetje. Wat bezit voor uh, Manchester City? Met. Nasri ja. in de as van het veld. Gevonden. Company Steun en toe verlaat. En Company hebben we nog niet in aanvallend opzicht gezien. En dat is misschien maar goed ook. Want die man heeft veel meer in zijn mars dan hij van Mancini mag. Hij moet van Mancini steeds achterin blijven. En we zagen met België vorige week. Ronald heeft dat in de eerste helft al beschreven. Een prachtig doelpunt van deze speler die nu weer in balbezit is. En voor Ajax is het maar prettig dat hij niet al te veel mee opkomt. Alhoewel, dan vallen er ook weer gaatjes achterin. Het is mooi bekeken. Company heeft de bal weer. Zal hem breed geven. Doet dat ook op Leskut. Een andere International dan van Engeland. En Leskert gaat zoeken in de diepte naar Zeko. Aanname op de borst is sterk. Nu moet hij voor een vervolg zorgen. Lukt ook. Nasri aan de linkerkant. Clichy gaat diep. Maar Zeko zoekt ook de linkerkant op. Moet dan nu met de voorste komen. Die komt bij de eerste bal. Wordt gekopt door Aguero. Daar zit ook nog een Ajax hoofd bij. Mooi zander. Maar het is echt de Argentijn die de bal als laatste raakte. Gevaar geweken. Doeltrap Ajax. Vermeer gaat dat doen. 49 minuten op de klok. Ajax publiek gaat nog maar eens zingen. Tenminste, dat gedeelte dat inmiddels terug is op de. Plek, want ik zie dat uh, alle rijen nog altijd bevolkt zijn met mensen die terugkomen van het halen van een uh, versnapering. Die zien dat uh, Van Rijn de balbezit heeft, zo rond de middenlijn. Kort even met uh, schöne Sana, schöne Sana. En dan loopt Sana de ruimte in en verplaatst het spel goed hoor, naar de Jong. De Jong, goede paas weer meteen door naar Babel aan de buitenkant. Dan moet Deli blind buiten omgaan en Babel naar binnen trekken. Dat doet hij ook, uh, Babel. Kijk nog even naar blind, maar schiet dan van ver en schiet de bal op de benen van uh, compagnie. En compagnie is uh, een uh, bal, zeg maar. <laughs> Knappe bal. Dat is mooi. Stel, u wil een bal omhalen. En u heet in dit geval uh, Richards. En u haalt die bal om, maar u schiet u zelf tegen het voorhoofd. En dan krijg je een corner voor Ajax. Dat is wat er net gebeurde met Richards. Een prachtig moment. Hij probeert hem al op te halen en schiet de bal tegen zijn voorhoofd. Het levert Ajax wel een corner op. Dat heeft hij uh, sinds zijn puppyjaren niet meer gedaan, denk ik. Uh, dit. Uh, Ajax kon erom lachen en kan nu die corner nemen. Kom bij de eerste paal, vangt het balletje hard. Alle hilariteit weg. Ajax niet geprofiteerd. Die uh, corner overigens werd genomen. Door Simbillon. Goed, bal van Hart is ver. Komt terecht op de helft van Ajax. Waar Aguero de bal terug speelt naar Zego. Twee hebben even van positie gewisseld. Milner ook al van positie gewisseld. Met Nasri, Barry Milner. Tussen de linies in en aan de linkerkant Zego. Teko heeft nog altijd de bal aan die linkerkant. Die uh, wat bonkige spits, maar geeft dan een slechte paas. Uh, heeft mazzel dat uh, er goed doorgelopen wordt door Barry. Maar Barry raakt de bal ook weer kwijt. En dan kan Eriksen uh, er van doorgaan, wilde ik zeggen. Waarde niet dat Lichy er nu weer tussen zit. Een wat slordig... Uh... Fase in de wedstrijd van beide kanten. En nu moet je uitkijken. Want Jij ja, Touré gaat mee naar voren. Met die lange benen van hem. He, speelt de bal goed op Aguero. Aguero wordt goed. De voet was gezet door Sjöne. En dat was maar goed ook. Want uh, anders kon het wel eens gevaarlijk uh, zijn. Uh, als uh, Aguero die bal krijgt. Nu laat Sana zich veel te makkelijk van de bal afzetten. En gaat de bal de diepte in. Is het Zeko die buitenspel staat. Maar de manier waarop Sana zo simpel van die bal af werd gezet. Dat zegt toch ook wel weer wat. Uh, de Boer is daar ook niet echt uh, gelukkig over. Uh, de Boer in een, uh, ja, uh, grijs... Nou, ik wil niet zeggen een maatpak, maar helemaal in het grijs. Een en een, een broek. Sch ja, zelfs de schoenen zijn uh, in licht kleur. Ja. lichtgrijs. Uh, Tot goed. Ton, hè? Ja, het is uh, <laughs> zijn sponsor, zoals het zo mooi heet. Terwijl Babel de bal niet kan binnenhouden. Maar Sana speelt geen gelukkige wedstrijd aan die rechterkant. Heeft nog niet al te veel kunnen laten zien. En uh, ja, misschien dat er uh, een wisseltje moet gaan komen. Uh, alhoewel, ik zie nog helemaal nergens niemand warm lopen. En dat uh, toch, terwijl we al zes minuten, bijna zeven minuten in de tweede helft zitten... Bij Ajax, Manchester City, waarbij het 1-1 staat. Je ja, had trouwens al gekeken dat mijn riem en schoen ook in dezelfde kleur zijn. Ik geef het je maar even mee, ja. er is toch niks te doen. Hè? De Jong met het uh, balbezit goeie namens, goeie. <laughs> namens Ajax na 52 minuten. Ja, mijn eigen bankrekening. Uh, balbezit voor uh, Schöne, het gaat naar de rechterkant. Maar dat gaat gepaard met enige onzorgvuldigheid. Waardoor Nasri nu rennend de linkerkant van Ajax op kan. Die combineert met Zego en dan is Van Rijn net op tijd terug om die 1-2 te onderbreken. En de bal vervolgens weg te werken bij zijn eigen strafstopgebied. Zit hij gaat wat meer druk zetten op de helft van Ajax. Wordt wat gevaarlijker. Er was overigens toch wel wat kritiek op het spel van City. Dat zeker in Europa het een en ander te wensen overlaat. En ook in de competitie niet al te vloeiend is. En over dat Europese zei Mancini, de coach. Ja, we hebben wel spelers met een hoop internationale ervaring. Maar als team niet. Dat moeten we echt gaan kweken door het spelen van, van dit soort wedstrijden. Ja, bij Ajax zijn ze dan natuurlijk heel snel uitgepraat. Daar is helemaal niet zo heel veel internationale ervaring in de selectie. En wat dat betreft is het redelijk in balans. Maar is ook Manchester City toch echt op zoek naar de vorm in Europa. Het Europa waar ze zo graag een rol willen spelen. Maar dat moet er vandaag gewonnen worden. En voorlopig is het na 53 minuten met balbezit voor Kenneth Vermeer. En nu voor Van Rijn 1-1. En chapeau voor Ajax, sorry. Ik kan niet anders zeggen. Dit is een uh, forse overtreding van Milner. Of, uh, van Nasri moet ik zeggen. En uh, Nasri heeft dus uh, even Ricardo van Rijn onderuit gehaald. Nou snap ik één ding niet. Dan geef je in de eerste helft voor een uh, zeg maar schouder overtreding, Geef je Blind een gele kaart. En dit is gewoon keihard doorlopen op het tegenstander. En dan geef je geen geel. Dat is marchanderen met de regels. Dat is gewoon niet goed. En dit is ook niet goed wat Blind doet. Dan raakt de bal bijna kwijt. Nu mag je ook iets doen. Uh, scheidsrechter, Ja, nu geeft hij weer niets. Uh, nu is het Milner die veel te laat is en zijn tegenstander een schop geeft. En waarom geeft hij Moen dan bij de eerste de beste overtreding die blind maakt in de eerste helft wel een gele kaart. En nu twee keer achter elkaar helemaal niets. Dat is gewoon uh, ja, niet sterk van deze Noorse scheidsrechter de heer Moen. Die overigens aardig wat ervaring heeft. Heeft dit jaar nog op het Euro 2012 gefloten. Twee wedstrijden tijdens de Olympische Spelen. Dus ja, uh, enige ervaring mag je hem niet ontzeggen. Maar dit zijn geen sterke momenten van de Noor Balbezit voor Ajax via Vermeer. Zullen voor je aanvragen afloopt? Dan kun je hem al deze vragen zelf stellen. Ja, maar ja, ja. Je, hebt, je hebt gelijk. Er had een minimaal één kaartje getrokken moeten worden... als je tenminste elke overtreding gelijkwaardig beoordeelt. Als je dus niet marchandeert en wat dat betreft stabiel bent. Schöne heeft het balbezit voor Ajax. Aan de rechterkant heeft Sana geroepen dat hij hem wel wil hebben. Komt nu dribbelend richting de rechterpunt van het strafschopgebied. Sana komt naar ja. binnen en ja, wat is dit... Ja, dit, uh, dit, is, uh, dit hebben we vorige week ook gezien van uh, Sanaa, toen hij als invaller, debutant in het uh, Zweedse nationale elftal, bij 4-3 een uh, kans kreeg op 4-4. Wat hij toen produceerde, viel niet eens uh, onder te brengen in de categorie afzwaaier. Ja, en wat dit nou toch is, het is een uh, voorzet, een schot, ja, het is gewoon een totaal mislukte trap. Wat dat betreft is er ook bij hem van enige stabiliteit geen sprake. En dit is de tweede Scandinavië die het op dat gebied laat afweten. 1-1 is de stand na 55 minuten. Met balbezit voor Manchester City. De bal gaat de diepte in. Het is een lastig balletje omdat hij er tussen valt. Maar Tobi Aldewereld doet dat goed. Kopt de bal terug op Kenneth Vermeer. Die geeft hem meteen mee aan Zander. Ajax heeft mogelijkheden. Dat zei ik al aan het begin van de wedstrijd. Het zou me niet verbazen als ze zo in het verloop van de wedstrijd. Want aan een gelijkspel hebben beide ploegen helemaal 0, niets. Uh, dat, uh, dat we nog wat uh, aardige uh, dingen gaan zien. Van zowel Ajax als Manchester City, als er wat meer risico genomen moet gaan worden. Sana raakt de bal uh, weer kwijt. Nogal simpel. Is het uh, Jaio Touré die overneemt en de bal teruglegt uh, op Clichy. En leskert leskert naar compagnie. Compagnie Leskert. En Lesket uh, weer kort op uh, Touré. Touré kijkt. Wie loopt er vrij? Weinig. Wordt uh, door twee man uh, toch in de gaten gehouden. En dan uh, gaat zelfs uh, Garrett Barry in de fout. En is het uh, jij Touré die weer de boel oplost. Maar wel ten koste van balverlies. En via Moisander heeft Blind de bal gekregen. En die zoekt naar iemand die het spel kan maken. En even werd er gevonden uh, uh, bij uh, Schöne. En nu Palsen met de opening naar de rechterkant. Ruimte voor Van Rijn om stappen voorwaarts te maken. Komt vervolgens naar binnen. Schudt dan Nasri even van zich af. Maar die komt hij wel een tweede keer tegen. Eerlijkste aangespeeld. En het gat dat Van Rijn achterlaat op de rechterkant wordt bezet door Sana. Sana aanzetten. Cliché corner. Denk ik voor Ajax. Ja, ja de Klici wijst nog even op Sana. En hoopt de grensrechter op andere gedachten te brengen. Maar die uh, is uh, duidelijk wijst naar de cornervlag En Eriksen mag dan een corner gaan nemen. Vanaf uh, de rechterkant. Daar uh, ja, er zijn nu wel warmlopers. Volgens mij zie ik uh, onze Italiaanse clown ook inmiddels van ja. de bank gekomen zijn. Dus die gaat uh, straks nog wel spelen bij City. De corner vanaf de rechterkant met het rechterbeen van Christian Eriksen. Eriksen met aanloop. En daar komt die bal richting de open! Doepuik Ajax. En is het Tobi al Mooi wereld. Zander. Mooi Zander is het, die scoort. Weer Mooi Zander. Leuk voor hem. Hij ging toch in de fout tegen Dortmund en scoort nu de 2-1 voor Ajax tegen Manchester City. Uit de corner vanaf de rechterhandkant van Eriksen is het Mojzander die ajax zijn voorsprong zet. 2-1, Niklas Mojzander. Ja, hij loopt uh, keurig het gat in en uh, klopt dan vervolgens mensen die allebei uh, twee keer zo lang zijn als hij. Want hij komt in de buurt van Yaya Touré. hij uh, komt in de buurt van uh, Leskert, maar uh, gaat uitstekend de lucht in. En daar waar dan nog wel eens wat discussie is geweest over, ja wat heeft Moisander iets aan zijn ogen, moet hij leren timen. Liet hij dat al aardig zien tegen Real Madrid, toen zat er nog een portie geluk bij. Maar uh, dit is een prima kopbal, zoals hij dat ook in zijn beste jaren bij AZ deed. En zo uh, is Ajax dus toch van een 1-0 achterstand in de 22e minuut opgelopen. Op slag van Rust al de gelijkmaker van de Jong, maar nu in minuut 57 op een uh, voorsprong gekomen. De eerste keer dat dat gebeurt in dit Champions League seizoen. En dit is wonderbaarlijk. Niet verwacht, maar het is wel gebeurd. En nu kijken hoe City gaat reageren. En vooral hoe Ajax omgaat met deze verworven voorsprong. Ja, want dit, nu wordt het echt belangrijk voor Ajax. Dit. Uh... Gaat een tandje bijzetten door, worden door Manchester City. Aguero ja, uh, Kaats met uh, Touré. Touré, uh, bal breed op Barry. Barry terug naar Touré. En uh, Touré ziet aan de rechterkant, daar is veel ruimte. Maar het duurt eventjes voordat de bal gepaasd wordt. Is wel aangekomen en nu moet er eigenlijk van uitkijken. Want reken maar dat Manchester City gaat uh, pushen. Het is van Rijn die de bal kopt. En die wel ten koste van een hoekschop voordat Nasri gevaarlijk kan worden. De bal over de eigen achterlijn komt. Hoekschop dus voor Manchester. City. Ja daar gaat hij hoor. Tinstal Compagnie. ja die Leskert blijft dan uh, gek genoeg achter. Die kan er ook aardig koppen, maar werd net geklopt door Moisander Hij blijft achter. Maar Compagnie samen met Zego. Ja ja Touré komt er nu toch ook de nodige lengte in het trasopgebied van Ajax. Bal komt in.